we gaan houseen Het ons weinig schelen als wij de nieuwste house-hit spelen. Hij gaat lekker, hij gaat goed, zoals een house-hit wezen moet. Yeah.